Die toch nog in. NOS langs de lijn, morgen om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het is tien uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. Een overleg met twee topmilitairen heeft niets veranderd aan de bezwaren van GroenLinks tegen een nieuwe missie naar Afghanistan. Fractieleider SAP zei na afloop dat het standpunt van de fractie niet is veranderd. Tweede Kamerleden spraken vanavond achter gesloten deuren met de commandant ter strijdkrachten en de directeur van de militaire inlichtingendienst over de veiligheid in de Afghaanse provincie Kunduz. Het kabinet wil daar 500 man naartoe sturen om politieagenten op te leiden. Ook de ChristenUnie twijfelt na het overleg nog steeds. GroenLinks en de ChristenUnie zijn nodig voor een Kamermeerderheid. Donderdag debatteert de Kamer over de missie naar Kunduz. Bij de protesten in Egypte zijn volgens de regering drie doden gevallen. In Suez kwamen twee demonstranten om en in Cairo een politieman. Duizenden demonstranten raakten slaags met de oproerpolitie. Ze gooiden stenen waarop de politie wapenstokken, waterkanonnen en traangas gebruikte. De Egyptenaren willen dat er een einde komt aan armoede, corruptie, werkloosheid en politiegeweld. Het protest volgt op de opstand in Tunesië die leidde tot de val van het regime van president Ben Ali... Hosni Mubarak is al bijna 30 jaar aan de macht in Egypte. Nog steeds worden veel mensen lastiggevallen met ongewenste verkooptelefoontjes, ook al staan ze in het niet-register. Bij toezicht houden Opta zijn in het eerste jaar bijna 10.000 klachten ingediend, vooral over telefonie, televisie en energiemaatschappijen. De Opta heeft de afgelopen tijd waarschuwingen uitgedeeld aan bedrijven die bleven bellen. Een groot deel van die organisaties houdt zich nu wel aan de wet. RKC Waalwijk staat in de halve finales van het KNVB-bekertoernooi. In eigen huis won de nummer 3 van de Jupiler Dup League... met 6-0 van de zaterdagamateurs van Noordwijk. Bij de rust was het al 5-0. Noordwijk was de laatste amateurclub in het bekertoernooi. Het weer. Vannacht kans op wat motregen of natte sneeuw. In het binnenland ligt de temperatuur dan rond het vriespunt. Ook overdag nog wat neerslag. En bij een stevige noordoostenwind wordt het een graad of 4. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS Langs de lijn, met Henry Schut Goedenavond, de amateurs van Noordwijk gingen vanavond voor een absoluut hoogtepunt in de clubgeschiedenis Ze konden zich plaatsen voor de halve finale van de KNVB-beker Daarvoor moesten ze eerste divisionist RKC Waalwijk verslaan U hoorde het net al in het nieuws, op papier lastig In de praktijk bleek het een utopie, Ragnar Niemeyer. Dat mag je inderdaad wel zeggen. En met name de doelman van Noordwijk, Robert Spaan, oud-FC Utrecht nog trouwens... zal een vervelend en nare gevoel aan deze wedstrijd overhouden. Want na acht minuten spelen gaat hij gruwelijk in de fout. Donny de Groot profiteert. En zo bouwt RKC heel snel de voorsprong uit. Er staat na 24 minuten al 4-0. Na 40 minuten 5-0. En het wordt uiteindelijk 6-0. Een kansloze avond voor Noordwijk en vogels uit 1975 blijft. De enige amateurploeg die ooit de halve finales van de KNVB-beker haalde. Mark van Bommel is speler van AC Milan geworden. Hij wilde weg bij Bayern München en had genoeg keuze. Er waren andere mogelijkheden. Um... Die zijn weliswaar niet helemaal doorgekomen. Een aantal wel. Ik heb ook uh, uh, ik denk een klein tiental afgezegd. Zometeen horen we waarom die tien clubs het niet werden... en waarom AC Milan het wel werd. Het was de eerste dag waarop trainer Mario Been het bij Feyenoord... zonder zijn vriend Leo Beenhakker moest doen. Het is voor hem alweer een tegenslag na alle sportieve problemen. Het moet voor Been inmiddels voelen alsof hij steeds dieper in het moeras wegzakt. Nou, ik heb nog nooit in een moeras gezeten, dus ik weet niet hoe dat voelt. Maar ik weet wel dat wij gewoon met z'n allen moeten knokken om uit... In, uh, als jij het dan een moeras wil noemen, om daaruit te komen. En uh, nogmaals, er zijn nog genoeg uh, aanknopingspunten dat we daar ook uit gaan komen. En verder in dit uur aandacht voor het tennis op de Australian Open... en de zware straf die wielrenner Alberto Contador te wachten staat... als we de Spaanse kranten moeten geloven. Hij was de trotse aanvoerder van de succesploeg van Louis van Gaal. Mark van Bommel leek tot het einde van zijn loopbaan... bij Bayern München te blijven, maar opeens is hij weg. Uit veel aanbiedingen koos de 33-jarige van Bommel voor AC Milan. Ook in deze fase van zijn loopbaan heeft hij nog zin in een nieuw avontuur. Ja, maar ik voel me ook hartstikke fit. Ik denk ook dat ik dat laat zien op het veld. Uh, maar natuurlijk moet ja, de club moet natuurlijk wel uh, interesse hebben. Waarom ga je weg bij, uh, bij een club waar je 4,5 jaar met veel plezier hebt gespeeld? Ja, ja, ik heb ook heel erg graag gespeeld. Uh, ik ben hier zelfs 2,5 jaar aanvoerder geweest. Ik ben ook heel erg trots op dat ik aanvoerder was, dat ik hier gespeeld heb überhaupt. Uh, zo lang. Ik heb ook aardig wat uh, titels gewonnen ja. hier. En het ligt ook niet aan de club, het is alleen het sportieve uh, probleem. En daarom wist ik ook. Leg dat eens uit, wat bedoel je daarmee? Met dat, dat heb je ook in de persconferentie gezegd, sportliche groene. Wat bedoel je daarmee? Dat het gewoon niet goed gaat met Bayern. Dat je geen toekomst ziet, geen perspectief. Wat bedoel je? Nee, helemaal niet. Uh, wij staan 14 punten achter. Maar dat is geen, uh, geen reden voor mij om, om te wisselen. Dat zou ook heel raar zijn. Dan zou je bij elke club die geen kans meer heeft op de titel... maar ik denk nog steeds dat bij München kans is op de titel... Um, dan zou je bij elke club moeten wisselen die zoveel punten achter staat. Maar dat is niet de reden. Het is gewoon een, een sportieve reden. En dat ik bij, bij, bij AC Milan meer perspectief zie dan hier. Ook in termijn. Bijvoorbeeld, ik denk als Nederland zelf al uh, 2012. Ja, dan nee, moet je ja. niet te ver vooruit denken. Nee. Maar da dat speelt er ook misschien mee. Ja, dat speelt zeker mee. Uh, ik weet hoe de situatie hier is en hoe die situatie bij AC Milaan is. En daarom heb ik die stap ook zo gemaakt. Je kon ook naar Liverpool misschien of naar Spurs? Er waren andere mogelijkheden. Uh, die zijn weliswaar niet helemaal doorgekomen. Een aantal wel. Ik heb er ook uh, uh, ik denk een klein tiental afgezegd. Tiental? Ja. Die heb ik, uh, dat, dat past niet bij mij. Uh, financieel was dat een goed verhaal. Maar het gaat mij in principe niet om het financiële. Het gaat me ook om het, uh, om het perspectief bij de club. Uh, hoe ik zelf daar in, het, in het team kan komen. En hoe de club ervoor staat. En wat is het perspectief van mijn naam? Dat wij om het kampioenschap meespelen. Helaas kan ik geen Champions League meer spelen. Dat is, dat is jammer. Maar goed, dat weet je van tevoren. Dat weet de club ook. Maar ze hebben mij nodig voor het kampioenschap in het halen. Dat hebben ze al een aantal jaren niet gehaald. Dat is een grote doel. We spelen natuurlijk ook nog de Coppa Italia. Dus ik probeer gewoon de club te helpen. En, uh, en zo snel mogelijk mijn weg te vinden in het team. Het is een rare dag. Je bent net, net uh, heb je afscheid genomen. Ja. Best moeilijk, lijkt mij. Ja, dat was heel moeilijk. Ja. Je bent heel complimenteus naar een aantal mensen. Van de voorstand. Roemeningen, Heuners, kon je allemaal goed mee overweg. Toch van Gaal. Is de relatie bekoeld? Hoe zit dat? Nou goed. Nou, je, in Duits zeggen ze: Ben je het zat? Han is het zat. Heb je het wel gehad hier? Weet je nee, iets anders? Nee, ik heb het hier zeker niet gehad. Er was zeker van mijn kant geen intentie om te wisselen. Uh, maar het is zo, uh, als je aanvoerder bent van deze club, dan wisselen die ook niet zomaar. Punt. Slotvraag: Het is nu dinsdag een uur of half twee en morgen speelt Milan. Ga je dan echt. Uh, zou het kunnen? Debuteren? Ja, het zou zomaar kunnen. Dat ah, een ja. uh, debuut zou kunnen maken. De papieren zijn nou onderweg. Dat is natuurlijk altijd een, een vraag, een kwestie van, van tijd. En dan moeten we even kijken hoe, hoe het allemaal gaat. Ik moet natuurlijk ook nog gekeurd worden. En we vliegen later in de middag naar, naar Milaan. Heb je zeedorf nog gesproken? Nee, ik heb er helemaal niemand gesproken. Dat is wel, wel grappig, Zeedorf en jij? Ik de, Emmanuel Welsom. Emmanuel Welsom. Denk ook aan Verpaste wat hij er dan zou vinden. Ik wil, het is wel apart, we krijgen opeens weer een, een trio. Ja, dat is lang geleden. Ja. Dat zei Mark van Bommel vanmiddag tegen Joep Schreuder. Joep, goedenavond. Goedenavond. Want jij bent uh, van Bommel gevolgd, om niet te zeggen, jullie hebben samen opgereisd hè, naar Italië toe. Wat hebben jullie nog gedaan? Uh, nou, we zijn meegevlogen in het vliegtuig van uh, Milan, hè, want zo gaat dat. Er kunnen dan zeven mensen in. En uh, dan, dan, dan land je, uh, kom je de. Jouw ja, is het? Vicepresident Gaudiani tegen. Die meteen Mark van Bommel zacht, uh, ook zegt: van welkom in de familie. Er is toch een kleine bijeenkomst om nog wat uh, details af te handelen. Die papieren zijn inmiddels binnen. En we zijn inmiddels via een dodemansrit van Milan naar Genoa gereisd. Want daar is de selectie van Milan uh, met onder andere Slatan en Emmanuel Son. En daar heeft Mark van Mommel zojuist kennis gemaakt zoals wij uh, hebben kunnen meemaken. Met uh, zijn ja, nieuwe club en dus ook met zijn nieuwe trainer Allegri. Daar is hij op dit moment nog mee aan het, uh, aan het praten. Mm. Omdat... Uh, Henry, uh, mag ik waarschijnlijk morgen inderdaad gewoon gaan spelen voor de beker hier in Genua tegen Sampdoria? En betekent dat dat in de tussentijd nog groots gepresenteerd wordt of komt dat pas na die wedstrijd? Nee, dat komt, dat komt inderdaad pas na die wedstrijd. Uh, voor voor uh, uh, enige media, zoals gelukkig de onze. Uh, het zijn nog wat, wat mediamomenten geweest, uh, maar het grote presentatie komt donderdag. Ja, nou hoorden we zojuist het gesprek dat jij vanmiddag met Mark had. Um, daar bleef toch nog wel het een en ander vaag. Wat is nou de ja. werkelijke reden van zijn vertrek? Want je kan, hij, hij zegt zelf het sportieve aspect, hij noemt het zelfs het sportieve probleem eventjes. Hè. Maar wat is dan precies dat sportieve probleem? Want je kan bijvoorbeeld zeggen, hij zou met Bayern gewoon nog Champions League spelen dit seizoen. Dat doet hij met Milan niet. Vertrouwensbreuk denk ik, Henry. Laten toch. we daar maar gewoon op gooien. De aanvoerder en de trainer klikken niet meer zo met elkaar punt, dat is het. Daar, daar, daar draait het toch op neer, want je hebt gelijk met je argumenten dat je Champions League kan spelen en bij een goede club zit. En op handen wordt München. En dan ga je voor vijf maanden naar Milaan met optie tot meer. Maar Milaan, daar kan hij geen Champions League mee spelen. Dus er is wat aan de hand in München... Het is niet meer zo leuk. Zo zou je het ook kunnen uitleggen. Ja, en heb jij inmiddels ontdekt wat er dan aan de hand is? Wat is er misgegaan tussen Van Gaal en Van Bommel? Dat leek toch een twee-eenheid, samen successen dat, beleefd? Ja. Van Bommel is niet meer de onbetwistbare kapiteen-aanvoerder... zoals hij graag wil zijn. Want daar voelt hij ook zich heel sterk in... als hij een, een grote, dominante rol kan spelen. En Van Gaal heeft hem laten weten, of in ieder geval laten merken... dat dat niet meer zo vanzelfsprekend is... Nou, dan gaat het wat minder boter tussen die twee. En als dan Milan voorbij komt, ja. ja, dan is de keuze gemaakt. En zit hem dat sportieve aspect dan misschien ook nog in het komend seizoen? Jij liet het al vallen, hè? 2012. Het EK wilde hij natuurlijk nog graag spelen. Heeft hij bij Milan misschien meer perspectief... om daar volgend seizoen nog een grote rol te spelen... en dus ook het EK te kunnen spelen? Nee. U moet weten, we zijn voor een documentaire bezig... met, met de zaakwaarnemer Mino Raiola. Waarschijnlijk zenden we dat zondag uit. En natuurlijk probeer ik op allerlei manieren ook te vragen van... Ja, maar je gaat vijf maanden, gaat Mark van Bommel naar AC Milan. Uh, en daarna dan. Daar, daar zijn is zowel van Bommel als die zaakwaarnemer Ayola erg vaag over. Er zijn wat opties. Uh, maar er, er is bijvoorbeeld geen optie uh, uh, uh, uh, uh, al gelicht om straks het volgende seizoen ook hier te spelen. Dus het kan ook zijn. PSV. En dat, dat, juist. Ja. Je haalt de woorden uit mijn mond. <laughs> ja. Nee, maar het zou kunnen. Dat, dat laat natuurlijk allemaal afhangen van hoe het de komende maanden gaat. Dus in dat, dat opzicht zijn de komende vier, vijf maanden cruciaal... voor een al dan niet sportieve toekomst van Van, van Bommel, waar dan ook. Ja, en Bayern, is dat, is dat verhaal ook zo simpel? Heeft hem dus uiteindelijk gewoon laten gaan omdat Van Gaal daar zo belangrijk is? Nou, daar zeg je iets heel interessants. Want we hebben veel met Duitse journalisten gesproken. Maar nu wordt het echt wel een beetje speculeren. Maar de club... En dat zegt Van Bommel natuurlijk ook in het interview. Zoals uh, de voorstand van uh, dus het bestuur met Roemenige en Heunus. heeft die, uh, Van Bommel een prima relatie mee. De club, van de club hoefde Van Bommel niet weg. Nee. Uh, en, tot... en, uh, ja, nee, ga door. Ja. Ja, en tot slot uh, Milan. Ja, wat voor perspectief heeft hij dan in deze vijf maanden? Het is een speler, hij is 33. Nou, in Italië zijn ze wel wat gewend, hè, want daar spelen hele elftallen soms met dertigers. Maar is, wordt ja. hij daar de belangrijke speler die hij ook bij uh, Bayern was? Daar ben ik van overtuigd. Dat dat de insteek is en dat hij ook zo hier is binnengehaald. En dat, wat dat betreft moet je de naam van Van Bommel niet onderschatten in het Europese voetbal. Milan moet en wil kampioen worden en doet er alles voor. Uh, om, om de komende vijf maanden dat tot een succes te laten maken. En Van Bommel past in het plaatje van, van de presidenten zeg maar, van Milan om dat te bewerkstelligen. En wie weet krijgen we dan een nieuw sterren Milan met drie Nederlanders. Seedorf, Emmanuelsson en Van Bommel. Zo is het. Joep Scheuter vanuit Italië, dank wel. NCC was dat met de Wall Street Shuffle. Sinds de winterstop is het niet meer rustig geweest bij Feyenoord. De klassieker werd verloren van Ajax. De dramatische last-minute-nederlaag was het tegen de Graafschap. En hadden we ook nog alle perikelen rondom technisch directeur Leo Beenhakker... die er gisteren dan toch werd uitgegooid. Ondertussen probeert trainer Mario Been te redden wat het te redden valt. Dat moet hij nu dan dus wel doen zonder zijn grote vriend Beenhakker. Beenen wil het daar eigenlijk niet meer over hebben... al betreurt hij het vertrek wel. Ja. absoluut. Maar dat heb ik vorige week al aangegeven... dat ik het überhaupt jammer vond dat hij weg moest. Maar dat is dan een beslissing geworden van, van het bestuur. Ja, en de beslissing om gisteren gelijk Leo op non-actief te zetten... ja, dat is puur door het bestuur genomen. En nogmaals, daar zullen ze hun redenen voor hebben. Maar jij bent het daar niet mee eens? Ja, maar dat heb ik vorige week al gezegd. En nogmaals, wat ze nu zijn... ik ben nu bezig met het elftal om punten te halen... en voor de rest moet ik me daarop focussen. Ja. Maar dat zou je ook zo graag willen, hè? om je alleen maar daarop te kunnen focussen. Er gebeurt zoveel, er komt zoveel op je af. Is het niet iets te veel allemaal voor een relatief jonge trainer? Nee, ik kan het uh, vrij goed plaatsen allemaal, want ik probeer heel dicht bij, uh, bij mezelf te blijven en bij het team te blijven. Dat heb ik vanochtend ook weer gezegd tegen de helft, of wij moeten het doen op het veld en inderdaad daaromheen is het heel rumoerig, met name ook het publiek roert zich. En, en dit soort situaties, ja dan blijft de club toch op een bepaalde negatieve manier steeds in het nieuws. Maar wij kunnen maar één ding doen en dat is ons geheel focus op hetgeen waar we wel invloed op hebben en dat is het voetbal.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 Ja, dat was ook uh, in zoverre verrassend voor mij. Ik heb nadrukkelijk aan de club aangegeven... omdat het verzoek kwam van uh, Karim dat hij, of hij daar mocht gaan kijken. Nou, We weten de situatie van Karim. Dat was al het, of het begin het seizoen. Hij had liever naar een andere club gegaan. Nou, op een gegeven moment komt deze aanbieding... waardoor er een hele hoop salaris vrijkomt van Karim... omdat het een wat duurdere spelers is bij Feyenoord. Toen heb ik alleen tegen de club gezegd dat vind ik prima... mits we dat geld kunnen gebruiken om ons te versterken. En dat heb ik aangegeven, omdat ik ook genoeg middenvelders heb die dat kunnen opvangen. Dus nou, dat hebben ze me aangegeven dat dat gaat gebeuren. Dus wij zullen ons met dat geld deze week zeer zeker moeten versterken. Anders zou ik wel daar heel teleurgesteld in zijn op basis van het feit dat je dan een goede speler hebt laten gaan. En aan welke positie denk jij dan meteen? Dan denken wij meteen aan uh, aanvallende impulsen. Ook omdat we, de situatie rond uh, Luc natuurlijk nog heel erg uh, ja, dubieus is. Castanjas? Dus, ja, Luc Castanjas. Dus wij willen ons dat geld echt investeren in uh, met name een aanvaller. En is de naam Dorst, die ook al rondsinkt, al dagenlang daarin een, een, een duidelijke optie voor je? Ja, wat mij betreft wel. Nogmaals, ik zou Bas uh, Dost graag willen hebben bij Feyenoord. Maar dat was ook de eerste naam die ik genoemde toen ik hier kwam. Dus. Maar nogmaals, uh, Feyenoord gaat er alles aan doen om dat in het werk te stellen. Buiten het feit dat het heel moeilijk is, zal zijn. Maar we zullen daarbij ook nog uh, andere pijlen moeten richten. Dat, dat we ook iets, uh, iets anders kunnen. Als jij nog s'avonds thuis bent, ga je dan nog steeds lekker slapen? Nou, ik ga wel wat later naar bed op basis van het feit dat het je nooit loslaat als je dat bedoelt. Hè? Nogmaals, ik heb het al uh, heel vaak aangegeven, maar dat heeft niks te maken met het feit dat ik Feyenoord ben. Overal waar ik werk wil ik het zo goed mogelijk doen. En de situatie waarin we nu zitten ja, is gewoon heel slecht. Dus dat houdt je, houd je zeker bezig, want zou het me niks meer doen, ja, dan, zou het, uh, dan zou het over moeten zijn. Maar zolang ik me nog steeds het gevoel heb dat het hier goed gaat komen, blijf ik ervoor knokken. Dan gaan er ook geruchten van, uh, is het misschien handig om er een zwaargewicht à la Wim van Hanegem, bij Mario Been te zetten? Wat zou jij zelf van die optie vinden? Nou, van die optie zou ik in zoverre uh, vinden dat ik, uh, dat ik dat niet doe. Ik ga wel met Willem praten om uh, zijn mening te horen en om ook uh, van... Uh alle columns en alle stukken in de krant af te zijn. Ik heb daar Willem over gesproken en dat zal deze week plaatsvinden. Dus daar kan ook iedereen heel rustig over slapen. En voor de rest zal ik luisteren wat Willem mij te vertellen heeft. Maar nogmaals, dit is ook de staf waar we vorig jaar vierde mee zijn geworden. En hier zullen wij het ook zeker weer mee klaren dit jaar. Dus als Willem van Aanigem als een soort van adviseurrol erbij zou komen, prima. Maar je dult niemand op het veld, want dat zie je dan als een motie van wantrouwen. Mag ik het zo uitleggen? Nou, jij mag het uitleggen zoals je wilt. Alleen ik heb enorm veel vertrouwen in de mensen om me heen. En uh, ik laat me geen mensen opdringen. Dat is heldere taal van Mario Been. Hij sprak met Angelo Tewiel. Feyenoord kreeg, vanda kreeg vandaag nog een tegenslag te verwerken. Aanvaller Ruben Schaken onderging een operatie aan zijn rechterknie, waarbij kraakbeenschade is behandeld. En ook werd een loszittend stukje kraakbeen... dat voor veel problemen zorgde verwijderd. Voor zo'n kwetsuur staat normaal gesproken... een revalidatieperiode van vier tot zes maanden. En dat zou dus betekenen dat het seizoen van Schaken al voorbij is. Dan gaan we tennissen. Bij de Australian Open werden vannacht vier kwartfinales gespeeld. Het gaat er nu dus echt om. Twee bij de mannen en twee bij de vrouwen. Marcella Mesker, goedenavond. Goedenavond. Om eens even te beginnen met de vrouwen. Want daar kwam de nummer één van de wereld in actie. Caroline Wozniacki. Zij verslaat Francesca Schiawone. Uh, Sajant is natuurlijk dat de ene nummer één van de wereld is... en de andere weet hoe het is om een Grand Slam te winnen. En dan dringt toch steeds weer die vraag op. He. Is Wozniacki die terecht de nummer één? Heb jij een potentiële Grand Slam winnares gezien? Nou, qua vechtlust uh, absoluut. Uh, ze wint gewoon heel veel wedstrijden. En dat doet ze hier ook in dit toernooi. Alwel het uh, in deze partij in de kwartfinale tegen die Schiavone... die leuke Italiaanse die zo verrassend speelt... en zoveel harten heeft gestolen over de hele wereld qua tennisfans. Want ja, uh, ze stond 6-3 en 3-1 voor Schiavone. Ja, toen sloopt de vermoeidheid er een beetje in, wat concentratieverlies. Ja. En dan is de vechtjas uh, Wozniacki op Opster sterkst. Die heeft toch iets in zich waardoor ze een versnellingje hoger kan gaan spelen. Dat deed ze, nou, toen won ze de tweede set en is daarna eigenlijk niet meer in gevaar geweest. Dus ook uit achterstand kan zij een treedje hoger en kan zij gewoon terugknokken. En ja. dat is toch wel een eigenschap voor een echte nummer één. En dat versnellingje hoger, dat is dus niet alleen inzet, maar ook kwaliteit. Kwaliteit... Um, Laten we wel uh, niet vergeten dat, dat ze pas twintig is. Ze zal nog zeker dingen moeten verbeteren. Zoals iets uh, agressiever gaan tennissen. Hè. Het is soms een beetje te passief. Hè. Ze is een echte counteraar, een goede loper. Hè. Maar daar mag nog iets meer initiatief uh, van haarzelf komen. Maar ik denk dat ze het wel in zich heeft om dat te leren. En ja, wie weet uh, wordt dit haar toernooi. Ze staat toch maar weer in de halve finale. Ja, eh, ondanks die nummer één positie... staat ze dan nog steeds wel in de schaduw van de Williams-zusjes... en ook van die twee Belgische heen en kleisters... Um, um, maar is zij buiten de baan ook een nummer één van de wereld? Is ze een goed visitekaartje voor de tennis? Um... Nou, als je er zo ziet, euh, dan kan ze zo langzamerhand een mondje toch ook wel aardig uh, roeren. Het is nog een beetje braaf en een beetje zoet. Nou ja, dat is natuurlijk ook logisch als je twintig bent. Maar daaronder uh, denk ik dat de echte Caroline Wosniakie, uh, de strijder, de vechtjas zoals we haar kennen op de baan, dat dat nog wel tevoorschijn gaat komen. Het is een leuk meisje om te zien. Nou, dat telt tegenwoordig ja. uh, in het glamour tennis ja. bij de vrouwen ook erg mee. Uh, ze loopt uh, ook in die mooie jurkjes en um, ja. Ja, ik, ik denk dat ze het wel in zich heeft. Alleen het, het, het moet allemaal nog een beetje eruit komen. Ja, wij gaan haar terugzien in de halve finale tegen de Chinese Nali. Dan kijken we even naar de mannen. Daar won Roger Federer van uh, zijn landgenoot Stanislas Wawrinka. Dat was bijna nonchalant. Kon je, kan je de vorm van Federer peilen bij zo'n wedstrijd? Nou, Federer was subliem. Ja. Het leek bij vlagen zelfs een demonstratiewedstrijd prachtig bal tussen de benen door, uh, een, een gecamoufleerd dropshotje, uh, links en recht, uh, rechts uh, passeerde uh, zijn landgenoot en ook zijn goede vriend, Stan, zoals hij hem uh, vaak noemt, Stanislaas heet hij, Poolse voorouders, deze Vavrinka, en uh, ja, Vavrinka had geen kans, 6-1, 6-3, 6-3, en dan vraag je je af, hoe komt het dat het zo'n groot verschil is, want Vavrinka hebben in de vorige ronde toch uh, misschien wel zijn beste wedstrijd uit zijn carrière zien spelen tegen Andy Roddick, die, die geen kans Lied. Maar ja, dat krijg je. Twee landgenoten, twee vrienden. Favrinka stond er een beetje bij als een makschaap. Zo van ja... Ik, ik, ik kan hier toch niet de oorlog verklaren aan Federer. Dat zou niet ver zijn, want ja, hij is toch eigenlijk de beste. Dus het respect droop er vanaf. En ja, Favrinca is natuurlijk een, een, een harde werker... Een, een, een man die niet het talent heeft van Federer. Dus hij moet echt de oorlog verklaren aan zijn tegenstander. Hij moet ervoor gaan. En ja, met die instelling is hij gewoon niet de baan opgekomen. Nee, nou, en Federer wel. Maar goed, je zegt het eigenlijk ook al een beetje. Als die in zijn hum is, dan, dan loopt ook alles... Maar toch, hè, als Federer in zijn beste dagen is... Dan wint, hij eigenlijk, dan wint hij eigenlijk alle wedstrijden in straight sets. Dat doet hij dit toernooi nog niet. Um, is hij in de vorm die hij nodig heeft om straks ook... Uh, wat moet hij straks tegen nog? Murray, geloof ik, te verslaan. Of Nadal? Djokovic. Of Djokovic? Ja. Eerst Djokovic? Um... Ja, dat is moeilijk. Het is inderdaad wat je zegt. Hij is wat wisselvalliger. Hè? Want tegen Simon, in de, de Fransman in de tweede ronde... nou, op het nippertje hoor, vijf sets, was hij niet zo goed. Ja. In de vierde ronde tegen Robredo, set verloren... Ook niet zo goed. Dus um, ineens vindt hij het dan vandaag wel tegen Favrinka. Maar het is maar de vraag hoor. Straks tegen Djokovic. Um, ja, hoe dat gaat lopen. Djokovic in zeer goede doen. En we weten wat er op de US Open gebeurde. Ja. Federer had ja. uh, matchpoints. En uh, verloor toch. Dus ik, ik durf mijn handen er nog niet helemaal voor in het vuur te steken. Voor, voor Federer. Met zijn 29 jaar. Hij speelt fantastisch. Maar speelt hij het ook Iedere wedstrijd. En ook op de momenten dat het er dadelijk echt om gaat. En dat is misschien net het verschil tussen Federer nu, al anno 2011, 2010 ook. Zagen we ook een paar rare verliespartijen. En de Federer uit 2007, 2008. Toen was hij echt onoverwinnelijk. Ja. En dat is hij nu toch niet. Volgende tegenstander is inderdaad Djokovic, want die won van Berdych. Dan nog even heel snel kijken naar de komende nacht, Marcella. Welke wedstrijd verheug jij het meest op? Um, nou, Nadal-Ferrer, die twee Spanjaarden, dat wordt natuurlijk een mooie wedstrijd. Ik ben benieuwd hoe die uh, Oekraïner uh, Dolgopolov het gaat doen tegen Andy Murray. Want ja, zoals zo vaak in Australië is altijd wel een uh, vreemde eend in de bijt erbij. Hè? Zoals we het verleden Bagdadisch ja. hadden en Tsonga. Ja. Nu dus die Oekraïner, nou, een leuke speler. Uh, bij de vrouwen is het denk ik ja, toch Kleisters uh, die gaat winnen van Radwanska... en Zwonareva tegen de Tsjechische Kvitova. Nou, moeten we, misschien dat die jonge Tsjechische er nog wat van kan bakken... maar Kleisters en Zwonareva zijn toch wel favoriet. Dus ik denk vannacht dat die mannenpartijen wel wat meer vuurwerk zullen opleveren. Gaan we daarna kijken. Marcella Mesker, dankjewel. Because every wish, girl, is my command, that's why I can't see anyone. Bill Collins klinkt als Motown en dat klopt ook... want zijn album staat vol met Motown-klassiekers. Dit was Girl, Why You Wanna Make Me Blue. Dagenlang had heel Noordwijk uitgekeken... naar de kwartfinale van de KNVB-beker bij RKC Waalwijk. Het sprookje was al snel uit voor de amateurclub... want uiteindelijk werd het 6-0. En vooral doelman Robert Spaan beleefde een vervelende avond bij Noordwijk. Al na acht minuten ging de outkeeper van FC Utrecht gruwelijk in de fout. Ragnar Niemeijer sprak met Spaan. Heb je het gevoel dat je een hoop hebt uit te leggen, of niet na je fout? Ja, nou ja, wel naar de, wel naar de ploeg. Ja, tenminste, een hoop uitleggen. Iedereen heb ik kunnen zien. Ja, wat, wat moet je er nog meer van zeggen? Bij ons is de radio, wat, wat gebeurde er? Uh, nou ja, de ik, ik, ik bal viel eroverheen over de verdediging en uh, die, die eigenlijk had ik alle tijd. En ik, ik zie je net terug op de tv en ik wil hem uh, meenemen om het centrum weer op te bouwen. en Ik neem hem eigenlijk net even een meter te ver mee en uh, die spits zat er tussen. Dus uh, ik had het totaal niet opgelet waar die, uh, waar die liep, dus gewoon uh, beginnersfout, laten we het zo even noemen. Ja, terwijl je toch een ervaren keeper bent. Ja, ja nou ja, dit, uh, moet zeggen, dit, zo had ik hem nog niet eerder meegemaakt. En, uh, zo wil je dat ook nooit meemaken. Maar ja, blijkbaar moet je toch een keer uh, voor de bel. Dan sta je ook nog voor dat vak met die, met die duizend mensen. Ja, zijn dat van die momenten dat je even wilde dat je niet geboren was? Ja, maar dat gaat wel heel erg ver hoor. Maar uh, ja, dan kan je wel even door de grond zakken. En vooral meer, uh, ja, dat je, ik heb meer het gevoel dat ik de jongens gelijk uh, en, en de supporters ook een, een feestje ontneem door zoiets. En dat neem ik mezelf heel erg kwalijk. Vertel even over de dag, want het begon allemaal hartstikke mooi met een ontvangst op Huis Ter Duin. Wat hebben jullie daar gedaan? En daar hebben we eigenlijk uh, ja, een soort van Nederlands elftal te zaken voorbereiding gehad. Daar zijn we zijn samen gekomen, hebben uh, even een woordje van de burgemeester gehad... Uh, zijn welkom geheten daar hebben we geluncht um, uh, in het strandpaviljoen van Huissenduin. Met het eten was niks mis? Nee, er was niks mis mee. Nee, dat, dat, uh, dat kan ik je verzekeren. En uh, ja, toen nog even wat ge, gewoon ge relaxen en met de bussen daarna hierin gekomen. En nu? Nu, uh, ja, als ik voor mezelf spreek, even balen. En ik weet niet of die andere jongens in hebben een feestje, ik niet echt nog. Maar ja, zo'n rustige gelaten terugreis zijn voor mij in ieder geval. Moet je dan verwijt of heeft iedereen ook wel zoiets van... ja, we staan op een podium waar we misschien helemaal niet horen. Het moet maar zo. Ja, kijk, je moet ook reëel zijn uh, dat, dat die gasten gewoon op alle fronten beter waren. Voetballend, uh, fysiek, technisch. En dat, ja, we hoopten dat we dat konden, sorry, konden compenseren met uh, enthousiasme en, uh, en uh, ja, een stukje wilskracht. Ja, en dat was uh, tegen deze jongens even niet genoeg, want die, ja, ik denk dat ze... Uh, die wij niet echt best waren, maar dat die jongeren een prima wedstrijd hebben gespeeld... en, en door ons op sommige momenten in het zadel werd geholpen. Dat was Robert Spaan, de keeper van Noordwijk, dat dus verloor van RKC met 6-0. RKC was duidelijk de sterkste. Dat lijkt ook logisch als je bedenkt dat de profs tegen amateurs speelden. Maar zo logisch was die overwinning nou ook wie niet voor RKC-trainer Ruud Brood. Nee, omdat je hebt gezien hoe moeilijk BVO's het hebben tegen amateurs... en je hebt ook gezien hoe wij het moeilijk hadden tegen Achilles. Op voorhand zou je zeggen, ja, halve finale moet je halen, maar... Ja, de vorige wedstrijd heeft aangetoond dat wij uh, door middel van strafschoppen doorgingen. Ik weet wel wat je bedoelt. Als we gewoon ons ding doen, dan, uh, dan geef je hun niet de gelegenheid. En dat is vandaag gebleken. Was je bang vooraf? Of laat ik wat anders zeggen, waar heb je voor gewaarschuwd bij Noordwijk? Nou, ik heb je al gewaarschuwd voor het feit uh, met betrekking op vorige wedstrijd. Maar ik had er wel heel veel vertrouwen in. Dat uh, de jongens toch wel redelijk scherp waren. en uh, Kwalitatief gezien uh, ja, was dit een mindere tegenstander dan Gilles. Uh, 29, zo eerlijk moet ik ook wel zijn. Ja, als bloedserieuze prof heb je nog medelijden met de keeper van zo'n amateurploeg... die dan na acht minuten ja, een geduwelijke fout maakt en jullie eigenlijk in een zetel zet? Ja, absoluut. Want ik, ik kan me voorstellen, zij komen hier naartoe. Uh, een fantastische entourage. Het uitvak is vol en, en die hopen te stunten. Zo simpel is het. Stiekem, stiekem een beetje vuurwerk, maar vooruit. Ja, maar het is, het is ook zo. En als je dan ziet dat zo'n uh, keeper uh, ja, een fout maakt. Maar het is ook wel een gevolg van wat wij wilden. Wij wilden heel vroeg druk zetten op hun laatste linie. En uh, met de snelheid die we hebben. Nou oké, okay. we hebben goede goals gemaakt. En voor rust uh, was het al gespeeld. Nou, daar zijn we ontzettend blij mee. Het Gaat goed hier? Ja, ik denk dat het heel goed gaat. Ik denk uh, als een jubilee club vorig jaar met alle ellende. Als je dan nu uh, kijkt waar we staan. De organisatie is stabiel, we spelen half finale en we staan op een uh, tweede positie. Uh, dus, dus we liggen op koers. Ja, dan is het, uh, zou je bijna zeggen, seizoen al geslaagd als je half finale speelt. Maar ik zie ook jonge spelers zich redelijk ontwikkelen en we hopen nog... Uh, Eventueel te stunten in de halve finale, maar tegelijkertijd uh, richten we ons uh, op de play-offs of eventueel wat er uh, nog gaat komen. Het zou kunnen zijn tegen NAC, hè? Jouw uh, jou, club ja. van je, van je dromen en misschien wel je toekomstige club. Nou, het is niet de club van mijn droom, hoor. Dat is Barcelona, maar uh, voor ons nog. Uh, laat, ja, Nak is wel een, een cupfighter. Ik, uh, ik acht ze niet kansloos in de arena, maar goed, als ze hier thuis bij ons spelen, of wij uit, dat is een fantastische uh, Brabantse derby, halve finale, maar... Ja, we gaan eerst een paar dagen genieten, want we hebben nog even tot donderdag voor de loting. Het nou, kan zo zijn dat als je nou daar nog eens aan de slag gaat of je blijft hier, dat je twee kansen op Europees voetbal hebt. <laughs> ja, ja, wie zal het zeggen? Nee, dat weet ik niet. Ik uh, ben ontzettend blij, het team is ontzettend blij. En we spelen absoluut nu tegen een, uh, een topploeg. En uh, ja, net als Noordwijk zeg maar, tegen ons graag wilde stunten... zo willen wij dat dadelijk ook in de halve finale. Maar we zijn ontzettend trots dat we als club uh, met deze exposure... en natuurlijk ook de nodige financiën in de halve finale staan. Dat zei Ruud Brood tegen Ragnar Niemeijer RKC. Dus de eerste in de halve finale. Morgen en overmorgen worden de andere halve finalisten bekend. Morgen om kwart voor negen wordt er afgetrapt tussen Twente en PSV... en tussen Utrecht en Groningen. En donderdag om kwart voor negen Ajax tegen NAC. Kort. Daphne van der Brand heeft zich afgemeld voor het WK Veldrijden... komende zaterdag in het Duitse Sankt Wendel. De Europees kampioene was een serieuze medaillekandidaat... maar heeft te veel last van een zware bronchitis. De Veldrijdster ontbrak zondag tijdens de wereldbekerwedstrijd in Hogerheide... en had daarom al weinig hoop. Ja, goed, ik ben de laatste tijd sowieso al een beetje aan het sukkelen. Dus uh, ja, ik ging sowieso al niet vanuit van een, uh, een goede prestatie. En in het begin van het seizoen had ik gezegd van ik ga alleen maar voor de titel... En uh, ja, hier vierde of een vijfde of een tiende plek, dat zegt me ook, ja, niet meer zoveel. Ja, niet om argument uh, over te komen. Maar ja, je hebt natuurlijk al wel het een en ander getrasteerd. En uh, ik, ja, ik loop al zo lang mee dat ik zoiets heb van ik ga alleen maar voor die eerste plek. En uh, ja, verder hoef ik daar niet meer uh, voor een tweet te gaan voor een andere plek. Bondscoach Johan Lammerts mag geen vervanger aanwijzen voor van der Brand. Omdat zij mocht meedoen vanwege haar Europese titel. Wereldkampioen veldrijder bij de mannen Zdenek Stibar gaat voor quickstep rijden. De Tsjech heeft een contract getekend tot eind 2013... en gaat zich bij de Belgische wielerploeg meer toeleggen op de weg. Kunstrijster Manouk Gijsman heeft zich na een val in de training teruggetrokken... van de Europese kampioenschappen in Bern. Gijsman zou smiddags in actie komen in de voorronde van het vrouwentoernooi. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat er niets is gebroken... maar dat ze zware kneuzingen heeft opgelopen aan heup en rug. En Brian van Dijk stopt per direct met judo. Van Dijk is meervoudig Nederlands kampioen. Hij kampt al enige tijd met blessures... waardoor hij onder meer de Olympische Spelen in Peking misliep. Van Dijk boekte drie wereldbekerzegers... en veroverde brons bij de Europese kampioenschappen in 2006. Lie. Don't you wish it was true? Or don't you wish it was? What you wish it was true, dat was John Fogarty. Vanavond hadden we dus RKC tegen Noordwijk in de beker. Morgen onder andere FC Twente tegen PSV. Dat is nog eens een affiche in de kwartfinales. De nummer twee van de eredivisie tegen de koploper. Zo'n tien jaar geleden speelden PSV en FC Twente tegen elkaar... in de finale van de KNVB-beker. Twente was toen de sterkste. En ook toen was PSV'er Wilfred Bouma er al bij. Ja, dat uh, herinner ik uh, me natuurlijk uh, nog goed... Uh, op een gegeven moment uh, ja, met de strafschoppen, dachten we misschien wel eens van, oh, we kunnen het gaan winnen, maar uh, het mocht niet zo zijn. En, uh, ja, Twente won die middag. Dus uh, ja, jammer genoeg uh, de bekerfinale toen verloren. Is het ook een hele bijzondere wedstrijd? Ja, het is natuurlijk een kwartfinale beker. Maar werpt deze wedstrijd zijn schaduw vooruit ten aanzien van het competitietreffen? Uh, ja, dat is denk ik een beetje. Uh... Ja, dat, dat is altijd dan achteraf praten. Maar als je de, de andere wedstrijden die vooraf zijn gespeeld uh, ja, tegenover elkaar afmeet. Toen Twente ook in de competitie hier speelde tegen ons een paar maanden geleden. We weten gewoon, Twente is een sterk team. Nou, wij zijn ook een sterk team. En uh, ja, wij willen alle twee naar uh, die finale toe. Dus uh, er komt zeker een winnaar uit. En uh, ja, hij staat los van de, de competitie. Maar het is natuurlijk wel uh, naast uh, om, om, om verder te gaan toch wel een prestige duel ook natuurlijk. Is het ook niet het duel tussen de twee ploegen die gaan strijden om de landstitel? Uh, ja, daar laat ik me nu niet over uit. Uh, kijk, wij willen erover strijden. Dus ik kan alleen maar zeggen dat wij voor de, voor de landstitel strijden. En ja, andere teams. Ja, er is nu een klein gaatje geslagen na afgelopen weekend. Maar... Uh, ja, we moeten eigenlijk alleen maar naar onszelf kijken... en uh, niet wat er, uh, ja, wat er bij andere clubs gebeurt... en uh, zorgen dat wij uh, zoveel mogelijk punten binnenhalen. Er zijn er ook mensen die zeggen van... laat de een met de beker winnen en dan kan de andere de pakken. Dat is lekker makkelijk. <laughs> ja, maar ja... Als, uh, als sporter uh, wil je alles winnen. en uh, ja, de, Als dat uh, zou kunnen, dan, uh, dan, dan, dan, dan ga je natuurlijk uh, voor, uh, voor de dubbel. Dus... Uh, ja, alle twee zijn het gewoon een hele mooie prijs. En uh, ja, het, uh, het zijn twee uh, wedstrijden voordat je in de finale kan staan. Dus uh, ja, als je er zo dichtbij bent. En uh, als je de beker wil winnen, moet je uh, ja, ook iedereen verslaan. En nu kom je dan uh, een sterke tegenstander uh, in de kwartfinale tegen. Maar ja, uh, als je wil winnen, zal je door moeten. Even was het twijfel bij jullie na de winterstop. Hè? Een langdurige blessure reis. Uh, vertrek Afvalai, vertrek Amrabat. Maar het gemak waarmee jullie bij VVV wonen, Geeft toch een ander beeld? Of is dat slechts schijn? Ja, kijk... Uh, wat ik al zeg, we zijn nog steeds een sterk elftal. Uh, iedereen weet gewoon dat we uitzonderlijke kwaliteit hebben ingeleverd. Ja, en dan moeten we op een andere, iets andere manier... Uh, ja, moeten we dat uh, op het veld brengen. En tot nu toe is dat dan gelukt. Uh, uh, bij VVV en op het trainingskamp hebben we dat natuurlijk wel uh, al ingezet... om... Uh, ja, maar op, op, erop te trainen, uh, daar zijn een paar wedstrijdjes geweest. En ook uh, voor de winterstop, die wedstrijd dat uh, Ibrahim al niet meedeed. Ja. zag je toch uh, ja, dat we ook uh, ja, zonder hem wedstrijden kunnen winnen. En, ja, maar laat ik vooropstellen dat ik hem er liever bij had gehad. Maar ja, dat is niet meer. Nou, klaar, dus wat er niet is, ja, vind ik altijd. Dan moet je er ook niet meer over praten. En, uh, ja, dus uh, ja, Ibrahim is er niet meer bij, maar... Wij moeten het nu gewoon uh, laten zien. Dat zei Wilfred Bouwma tegen Rob Fleur. FC Twente is erg goed uit de winterstop gekomen. De 5-0-zegen op Herakles. en de 2-1-winst bij FC Groningen spreken duidelijke taal. Aanvoerder Peter Wischerof kijkt dan ook vol vertrouwen uit... naar de kraker in de beker van morgenavond. Ja, Ik denk gewoon dat we, als je, als je kijkt naar de selectie... en we hebben gewoon een hoop uh, stabiele spelers... We hebben geleerd van vorig jaar, zijn we kampioen geworden. Uh, we hebben natuurlijk een hoop uh, Europese ervaring erbij. Dus ja, al met al uh, hoop je dan elke keer een stapje te maken. En uh, als ik dan de wedstrijd bij Groningen zie, dan vind ik wel dat een uh, volwassen ploeg stond. Nu komt er in de beker een topwedstrijd aan. Is dat de opstap richting de finale, richting het, het proberen te winnen van de beker? Of is het de uh, ouderwets spierballen rollen in het kader van het kampioenschap wat eraan moet komen? Nou, ik denk dat deze wedstrijd voor beide wel van, van belang is. Uh, als je deze wint, dan zit je een, ben je weer een stap dichterbij uh, bij de bekerfinale. Plus dat je natuurlijk een, een concurrent voor de, uh, voor de eindtitel zeg maar, uh, uitschakelt. Dus dat is denk ik het eerste wat het belangrijkste is voor, uh, voor morgen. Ja, en natuurlijk uh, is PSV een concurrent voor, voor de titel. Dus uh, ja, je probeert natuurlijk uh, zo goed mogelijk voor de dag te komen daarin. Dus toch een beetje spierballen rollen, ook terwijl je de halve finale wil bereiken? Ja, kijk, uh, ja, tuurlijk, ik kan wel zeggen dat dat speelt niet mee, maar natuurlijk speelt het altijd wel een beetje mee. Ik bedoel, je bent elkaar als concurrent en je wil, uh, je wil laten zien hoe sterk je bent. Dus allemaal uh, al, met al uh, is het eigenlijk een wedstrijd met uh, twee belangen. Hoe goed is PSV, zo zonder Avalaai? Nou ja, PSV heeft gewoon een he ook een hele degelijke selectie, een hele brede selectie die je makkelijk... Uh, uh, spelers die afwezig zijn op kunnen vangen. En dan, uh, ja, dat is bij ons ook al gebleken. Hè? Dan denk je Brian Roeis en Theo Jansen doen niet mee. Hè? Dat zijn toch twee bepalende spelers. Dan, dan win je ook gewoon bij Groningen uit. en Van Herikles met 5-0. Ja, datzelfde zal PSV ook hebben. Die winnen ook gewoon hun wedstrijden zonder afvalaien en reis. Dus ja, ik denk dat PSV gewoon een hele stabiele selectie heeft. Kijk je dan toch, als dat dan gebeurt, met extra belangstelling naar hun wedstrijd, bijvoorbeeld VVV, uit? Want ja, je weet die gaan achteroverleunen. Dus kijk hoe PSV daar doorheen komt. Is dat dan extra interessant? Ja, sowieso. Alle wedstrijden die PSV speelt, die worden eigenlijk wel geanalyseerd door de, door de trainers. En wij krijgen er ook beelden van te zien. Dus. Uh, ja, tuurlijk, kijk je naar een, een tegenstander die je snel ontmoet. Ja, dan kijk je die wedstrijd toch wel eventjes met een iets andere. Met een iets andere kijk op die wedstrijd. Maar. Uh, we moeten ook van onze eigen kracht uitgaan morgen. En morgen ook maakt de bondscoach zijn selectie bekend. Sinds kort is dat voor jou misschien wat spannender dan daarvoor? Ja. Nou ja, dat klopt wel. Uh, waar ik een aantal jaren geleden niet eens wist wanneer de selectie bekend maakte... dan, uh, dan komt het nu al wat dichterbij. En ja, de kans dat je in een voorlopige selectie zit of bij de selectie zit... is een stuk groter geworden dan uh, een aantal maanden geleden. De kans dat je teleurgesteld wordt is natuurlijk ook een stuk groter. Want eerder dacht je het zou leuk zijn als en nu, zou, nu is het vervelend als je niet. Ja, nou ja, dat is, dat is natuurlijk wel zo. Uh, aan de andere kant is het voor mij nog een redelijk pril allemaal. En uh, mocht het een keer niet zo zijn, dan, uh, dan zal het niet gelijk een hele grote teleurstelling zijn. Maar ja, je probeert toch, uh, dat is toch het ultieme doel om uh, elke keer bij Nel zelf erbij te zitten. Dat zei Peter Wisserof. Een bijdrage horen we van Frank Wielaert. Voetbal vandaag. Ernest Faber is per direct toegevoegd aan de technische staf van het Nederlands Elftal. Faber wordt assistent van bondscoach Bert van Marwijk, de vervanger dus van Frank de Boer. Faber is eenmalig international. Hij is ook hoofdtrainer bij Eerste Divisie Club FC Eindhoven. Hij was blij verrast met zijn nieuwe job. Nou ja, ze wilden iemand bij de staf hebben en ik was uh, blij verrast dat ze mij uh, hebben gebeld. Nou, we hebben uh, even met elkaar gesproken en uh, uiteindelijk is het uh, gisteren uh, omgekomen. Dus uh, ja, ik ben zeer blij. De functie kan ik uh, ideaal combineren. Dus, uh, het bijt elkaar niet. En uh, ja, wat dat betreft uh, gaat daar de goede kant op. Net als Mark van Bommel vertrekt Edson Braafheid per direct bij Bayern München. Hij gaat naar Hoffenheim. Bij Bayern kwam Braafheid nauwelijks aan spelen toe. Zijn laatste wedstrijd was drie maanden geleden. Braafheid is de tweede Nederlander bij Hoffenheim. Gisteren werd Ryan Babel al vastgelegd. Ruud van Nistelrooy mocht niet weg bij HSV en daarom heeft Real Madrid de Togoles Emmanuel Adebayor aangetrokken. Hij wordt voor de rest van dit seizoen gehuurd van Manchester City. Van Nistelrooy heeft via zijn zaakwaarnemer laten weten dat hij na dit seizoen vertrekt bij HSV. Volgens Roger Linse is een verlenging van het contract niet meer mogelijk na wat er allemaal is gebeurd. Jean-Paul Saïs, verdediger van de Graafschap... moet zich richten op het volgende voetbalseizoen. Saïs staat 7 tot 8 maanden aan de kant vanwege een zware knieblessure. Daar heeft een reconstructie van de voorste kruisband van zijn knie plaatsgevonden. Eerder viel ploeggenoot en aanvoerder Muslu Nalban Toglu wegens een soortgelijke blessure voor lange tijd weg. En Australië heeft zich op overtuigende wijze geplaatst... voor de finale van de Azië-cup. Oezbekistan werd in de halve finale met 6-0 opzij gezet. In de eidsstrijd stuiten de Socceroos op Japan... dat in de halve finale na strafschoppen te sterk was voor Zuid-Korea.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 Thought started with a fight that she could fly and drive. I just tried to save her life, and I had to realize when I see up my baby twice that she could fly and drive. I just tried to save her life, and I think she's all. Een beetje vrolijkheid is nooit weg. De Nederlandse groep The Tunes, hun album heet Do, en dit was Train of Life. Wielrenner Alberto Contador kan voorlopig niets anders doen dan afwachten. Hij krijgt binnenkort te horen of hij geschorst wordt vanwege het gebruik van klembuterol. Als je moet afgaan op de Spaanse kranten, dan ziet het er niet goed uit voor de toerwinnaar. Edwin Winkels, correspondent in Spanje. Goedenavond. Goedenavond. Uh, wat vertellen die kranten? Uh, ...donderdag de Spaanse wielerbond met een uh, beslissing komt. De, de, de UCI die had uh, zeg maar alle, de hele zaak overgegeven aan de Spanjaarden. Die moesten een beslissing nemen aan de hand van de bewijzen of niet bewijzen wat ze met Contador zouden doen. En volgens die kranten, vooral Marca en As uit Madrid, is ook nog niet helemaal zeker... ...maar zou de bond donderdag beslissen om, uh, om Contador voor één jaar te schorsen... En om hem zijn uh, toeroverwinningen van vorig jaar af te nemen. Ja, dat is nogal wat. Is dat zomaar speculatie van die kranten of meer dan dat? Nee, daar zit altijd, meestal dit soort dingen naar buiten komen, dan, uh, dan zit er wel iets van, van waarheid achter. Het is wel veel zwaarder, eigenlijk. Dan iedereen verwacht dat. Hier werd toch verwacht dat de Spaanse bond voor zijn eigen rennen zou kiezen. Uh, en, en met bijvoorbeeld een drie maanden schorsing. Uh, voor, ja, vanwege een foutje wat hij gemaakt zou hebben. dat ze hem daar, daarmee uh, weer vrij zouden laten. Uh, dit zou dus eigenlijk tegenovergestelde zijn. Het is een zware straf. Het is niet de maximumstraf die de UCI en, uh, verwacht van twee jaar. En, en het lijkt, dat leggen die kranten ook een beetje zo uit. alsof het een soort politieke beslissing is. van nou ja. Uh, we kunnen Contador niet helemaal helpen, maar laten we de UCI uh, redelijk tevreden stellen door hem in ieder geval een jaar te schorsen. Ja, dan nou zal die UCI daar misschien inderdaad tevreden mee zijn. Maar Contador zelf absoluut niet, denk ik. Hè? Want om even het geheugen op te frissen, het ging dus om die 0,000000 nog wat hoeveelheid van klembuterol. Ik geloof dat je dat 50 picogram of iets dergelijks ja, moet de noemen. Picogram. Maar hoe zit het dan nu eigenlijk? Hè? Want moet nu um, die Spaanse bond iets gaan bewijzen of moet Contador nog steeds iets bewijzen? Daardoor heeft de gelegenheid gehad om, te, om zijn, zijn onschuld te bewijzen. Hij heeft daar iets, iets van twintig wetenschappelijke rapporten aangedragen. Dat hebben zijn advocaten gedaan. Waaronder die van de Nederlandse deskundige Douwe de Boer. Dat is eigenlijk een hele belangrijk deel in die bewijsvoering. En daarin staat voortdurend van de klemboterol. Zeker in zo'n kleine hoeveelheid zou... Uh, via bijvoorbeeld vlees, wat komt door altijd, heeft volgehouden. Uh, zijn kok van de astana ploeg gekocht tijdens het Tour in Frans. Wat vlees, wat uh, veinigd zou zijn geweest met, met die klemboeterol. Dat is niet te bewijzen, want dat vlees bestond niet meer. Dat, heeft, dat is nergens meer gevonden. Uh, maar hij houdt zijn uh, onschuld vol. Uh, alleen het uh, dopingreglement zegt duidelijk: van ja, klemboeterol is iets wat nooit in je lichaam hoort te zitten. Is er ingekomen. En uh, volgens het dopingreglement uh, hoeft een renner, ja kan hij zeggen het is per ongeluk gegaan, maar hij test positief... hoe klein die waren ook geweest ja. zijn, dus daar staat de schorsing voor. Ja, dus eigenlijk moet hij het nog steeds bewijzen, maar hij zegt al dat kan eigenlijk niet meer. Wat kan hij dan nu nog doen? Hè? Even stel dat, hij, dat dit inderdaad de straf is. één jaar en die toerzegen uh, die hem wordt afgenomen, dat zal hem misschien nog, nog veel harder aankomen. Wat kan hij nu nog? Weinig, nou ja, ik denk de, de, de, het scenario wat eraan zit te komen, als dit zo is dat... Uh, uh, Contador is sowieso naar het uh, TAS, het internationale arbitrage het tribunaal in uh, Genève, stapt... om ons goed nogmaals te proberen te bewijzen. En dat misschien de UCI dat ook gaat doen, want die willen een twee, uh, jaar schorsing dat ze alle in hoger beroep gaan, dat die zaak nog veel langer gaat duren. Uh, wat wel zo is, Contador is enorm inderdaad door, door, door aangeslagen. Hij heeft op trainingskamp nu met een met nieuwe ploeg van Bjarne op Mallorca. Uh, er wordt een testconferentie gehouden, maar daar zal hij zich niet uh, melden... Uh, hij, uh, hij heeft eigenlijk neergezien. Hij heeft ook ge, vaak gezegd van... word ik geschorst, dan stop ik gewoon met wielrennen. Dan ben ik er eigenlijk helemaal klaar mee. Ja, ja. we moeten donderdag afwachten... om te, te merken of dat ook echt zo is, denk ik, hè? Ja, dan zal hij ook zelf wel een reactie komen. die zal dezelfde zijn van, ja, ik heb altijd in mijn onschuld uh, geloofd. Ik weet dat ik onschuldig ben, dat ik niks heb gedaan. Uh, anderen zeggen van niet. Hij, hij, hij moet afwachten. Hij zal misschien via via ook al wel gehoord hebben hoe de, hoe de, hoe de volk in de stijl zit nu. Dus uh, zal misschien ook het ergste vrezen in deze berichten naar buiten komen. Ja, ik denk dat wij donderdag weer van je horen Edwin. Dankjewel voor nu. Er is veel beker gevoetbald vanavond. Niet alleen bij ons in Nederland, ook in Engeland. Daar was de halve finale van de League Cup tussen Arsenal en Ipswich Town. Ipswich Town had daar de heenwedstrijd gewonnen. De return werd gewonnen door Arsenal, 3-0, en dat was voldoende. In de finale gaat Arsenal spelen tegen of Birmingham City of West Ham United. Er was ook competitievoetbal in Engeland. En daar kwam Manchester United de kop lopen met de schrik vrij. Het was bij rust 2-0 bij Blackpool, voor Blackpool dus ook. Het werd toch nog 3-2, met onder andere twee doelpunten... Van Berbatov. Hij maakte zaterdag ook al drie goals. Is nu topscorer in de Premier League met 19 doelpunten. En Manchester United heeft de koppositie verstevigd. Het staat nu vijf punten voor op Arsenal. Beide ploegen hebben nu 23 wedstrijden gespeeld. Er wordt nog gebekerd in Duitsland. Schalke 04 zonder hun te laten tegen FC Nürnberg. Is 3-2. Het speelt nog in de verlenging geloof ik. Hè? Of is het afgelopen? Het is nog bezig. 3-2 dus voor Schalke. Tot zover voor vanavond. Morgen zijn we er lang vanaf kwart voor negen met bekervoetbal. Tot dan.